Maar ik zou graag, kunt u dat nog een keer herhalen wat u toen gezegd hebt? Namelijk dat de heer Demming, komt hij nou wel of niet voor in dat onderzoek? Gewoon, die komt niet voor in het strafrechtelijk onderzoek Rolodex. Dat heb ik gezegd, dat heb ik aan de Kamer gezegd, dat heb ik vroeger gezegd, dat hebben mijn voorgangers gezegd en dat haak ik staande na de kennisname van deze getuigenis, ja.